Freddie van Tijn met het NOS-journaal. Premier Cameron wil met zijn conservatieve partij alleen gaan regeren. Bij de Britse parlementsverkiezing heeft de partij de absolute meerderheid behaald. Zij het met maar enkele zetels. Nick Kleik van de Liberaal-Democraten... met wie de conservatieven de afgelopen jaren hebben geregeerd, stapt op. Net als de leider van Labour, Ed Miliband. Ook de leider van de anti-Europese partij UKIP, Nigel Farage, ruimt het veld. UKIP behaalde maar één zetel. De kans wordt groter dat er tol moet worden betaald op de Duitse snelwegen. De Duitse Eerste Kamer heeft de plannen daarvoor nu ook goedgekeurd. De verwachting is dat andere Europese landen een zaak tegen de tolheffing beginnen bij het Europese Hof van Justitie. Een man van 71 die op bevrijdingsdag een schutting bovenop zich kreeg in Amsterdam is gisteren overleden. De bouwschutting in de Kalverstraat woei om door de harde wind op bevrijdingsdag. Zeven mensen raakten gewond onder wie de man die nu is overleden. Hackers hebben kinderporno geplaatst op de website van het voormalige concentratiekamp Mauthausen. Wie er achter de hek zit is niet duidelijk. De site is inmiddels offline gehaald en hij wordt natuurlijk zo mogelijk snel mogelijk hersteld. De site is bedoeld als gedenkplaats van het kamp in Oostenrijk. FC Twente wil volgend seizoen geen Europees voetbal spelen, zelfs al zou het de Europa League halen. De club kampt met grote financiële problemen en heeft geen geld voor een Europees avontuur. Twente staat nummer één in het Nederlandse fair play-klassement en die plek is goed voor een plaats in de eerste voorronde van de Europa League. Nu Twente afhaakt is Excelsior de grootste kanshebber. Het weer, geregeld zon en plaatselijke bui. De temperatuur varieert van 15 graden tot 20. Vanavond neemt vanuit het westen de buiigheid toe. Morgen veel wolken en vooral ochtends en s avonds mogelijk buien. Smiddags wat droger, dan breekt de zon vaker door. Het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS short. Dit is René Passet van de ANWB. Het is tot nu toe een iets minder drukke spits voor de vrijdagmiddag. Het heeft alles te maken met de meivakantie. De meeste files staan in het midden van het land. Dit zijn de files in de randstad met minstens vijf minuten vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 3. Bij Eenbrugge 5. En richting Amsterdam bij Diemen 8 kilometer. A2 Utrecht en Bos bij knooppunt Del 6. A9 Alkmaar-Diemen. Bij knooppunt Hodendrecht 2 kilometer door een kapotte auto. En verderop rijdt het ook langzaam alles bij elkaar. Zaten er nu 6 kilometer files? De A13 Den Haag-Rotterdam bij het Kleinpolderplein 15 kilometer file. Die file begint al bij Den Haag. Het heeft te maken met een ongeluk op de A20 naar Gouda. De weg is wel vrij daar, maar tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Krooswijk nog 7 kilometer. De A27 Breda-Utrecht tussen Hank en de brug Gorkum, 8 kilometer, rond kapotte auto en richting Breda ook file bij Werkendam, 8 kilometer. A28 Utrecht-Amersfoort bij de afrit den Dolder, 3. En verderop tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst nog eens 11 kilometer. De A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar, 3. En de N201 uit Hoorn-Hilversum bij Hilversum, 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Single van uh, Rihanna. American Action. Haar uh, protest om, uh, noemen we het maar. Vorige week nieuw binnengekomen, deze week op uh, 23. 10 minuten over 4 uur. Welkom terug bij het tweede uur van de uur breakdown hier op uh, Zierim Zandvoort. Heb je nou het eerste uur gemist? Geen probleem, geen paniek. America. Morgen zal die gewoon herhaald worden tussen 7 en 9 uur s'avonds. Dus op zaterdagavond om 7 uur zal die herhaald worden. En een kleine resume komt er ook aan. Want uh, 19, uh, of nummer 20 tot en met uh, nu zoiets, hè? Gok ik, ik of uh, 30, ik weet het ook niet. Dat laat ik helemaal Sander over. Ik ben niet van de lijstjes. Uh, Sander wel, daar verheet hij ook Sander. Lijstje! Nou, op nummer 29, vorige week je op 34, Robin Schuhe featuring Elsie met Headline. Op 28 al zeven weken in de live. Sam Smith met Lay Me Down. En op 27, Years and Years met King. Op 26 hebben we Pop Sinclair featuring Dal Talman met Field the Five. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 25, Flink Garden met Rive. Riva. Riva, dankjewel. Op 24 ook nieuw binnengekomen deze week is Lance Money Lewis met Dale. En op 23 hebben we Rihanna met American Journey. En op 22 hebben we Cella Sue met Alone. En op 21 Omi met Cheerleader. En op 20 hebben we Emma Louise met Jungle. De, de Euro Breakdown op Lena. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. 19 uh, gaat hij nog niet verklappen voor je, dat doe ik. Sia featuring Weekend. Uh, Sia en de Weekend met Elastic Heart. Hoody Allen staat op 18, 17. Met Khan, don't worry. Stars. Let's take it to the next level, just like the spaceship of them right there.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 In de zaal van uh, zijn vorige hit, Begging. keer je terug uh, bij Madcon, Don't Worry. Hij heeft het alleen niet alleen gedaan, hij heeft het samen met uh, Ray Dalton gedaan. Deze week dus op uh, nummer 17, vier weken lang in de lijst. Twee plaatsen gestegen voor uh, Madcon, Don't Worry. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5, De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En wij gaan door met nummer 16. Die is in handen van een Nederlander Martin Garrix. Maar dat doet hij niet alleen. Samen met Asher. Don't look down op nummer 16. Straks nog de Nederlandse top 40 en het nieuws. Is je Is your heart racing? Is de Oh yeah! Dus op nummer 16 samen met Asher, Don't Look Down. Een paar weken uh, pas in de luister, 5 weken om precies te zijn. Vorige week nog op de 22e plek. 4 plaatsen, 6 uh, uh, plaatsen. Doet hij goed hoor, die kleine Martin? Eén hey, Swift. Uh, zeg ik al dat ze echt uh, goed bezig is. Niet alleen qua muziek, maar ook qua uiterlijk. Want uh, Taylor Swift staat met gitaar en al op de voorkant uh, van de juni-editie uh, van de L. L is een uh, mooi blad. Uh... Nou ja, dat weten jullie allemaal wel. Weet je het niet Vraag het even aan je vrouw, dan uh... kom je er vanzelf achter. Het blad pakt uh, namelijk uit met een flink aantal pagina's over deze zangeres. Daarin heeft ze het onder meer over het uh, schrijven van de nummers en de keuzes die ze maakt in haar muzikale loopbaan. Ik zie geen reden het huis af te breken. Ik kan wel dingen toevoegen of uh, het veranderen. Maar ik heb het gebouwd zoals het is. Aldus Taylor Swift. De zangeres komt uh, binnenkort met een uh, opvolger voor Style. En die nieuwe single die gaat uh, Bad Blood heten. Nou, ik ben benieuwd uh, hoe die het gaat doen in de hitlijsten. Chesto dan, net op we Martin Garrix. Nou, we gaan even naar uh, Thijs toe, oftewel Chesto... Hij is in het kader van Your Shot op zoek naar het DJ-talent van morgen. En kreeg daarom zijn beeldenis op een blikje frisdrank. 7Up om precies te zijn, want 7Up is de belangrijkste partner van Your Shot. En zag er natuurlijk mogelijkheid in om Chesto op het blikje af te beelden. Trots liet deze Chesto zijn blikjes te zien op zijn Facebookpagina. I can't believe I'm, up. I'm on a 7Up can. Al dus onze Chesto. Nou, het is zo samen met uh, Martin Garrix uh, te zien in de nieuwste commercial van 7up. Het uh, anthem uit de reclame, The Only Way Is Up, uh, verscheen deze week exclusief op Beatport. Wil je hem luisteren, ga dan naar uh, Beatport toe. Dan, uh, dan zal je hem kunnen horen. Chris Brown dan. Wat is er nou weer met Chris Brown? Dat kan bijna weer uh, een beetje een Justin bieber uh, itemje voor uh, Chris Brown maken. Want uh, toen deze Chris Brown halverwege de avond thuis kwam... lag er op het bed van hem een uh, naakte vrouw. Zou je denken van, hé, hey, daar is helemaal niks mis mee? Nee. Nee, hij wist alleen niet wie het was. Oh. <laughs> Brown en zijn veiligers uh, vonden kleding in de woonkamer. Puilen was in de keuken. En op het aanrecht uh, was de tekst geschreven, I love you. En als laatste verrassing vond hij dus in zijn slaapkamer... een 21-jarige vrouw zonder kleding. De vrouw zal een paar dagen op de zanger hebben gewacht... terwijl dat hij de stad uit was. Ook zou hij met ver de tekst Mrs. Brown op zijn auto hebben gespoten. Nou, de vrouw is afgevoerd door de politie... en wordt beschuldigd van inbraak en vandalisme. En Brown plaatste later een foto van de vrouw op Instagram. Maar die is van het internet verwijderd. Kom ik nu achter. Althans, ik kan hem niet meer vinden. Wiz Khalifa en Charlie Putt uh, staan uh, voor de vierde week op uh, nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En niet alleen daar staan wel wel meer plekken uh, voor de vierde week achter elkaar op uh, nummer 1. Uh, maar dat ga ik je straks echt helemaal verklappen. Uh, Nathalie LaRose, ook een prachtig nummer. Nederlandse overigens, uh, die zakt uh, wat weg uit de Billboard Hot 100, maar dat gaat helemaal goed komen. Denk ik zomaar. Wiz en Charlie krijgen wel steeds uh, meer uh, concurrentie. Uh, trap Queen van uh, Fatty Wap, nooit van gehoord, stijgt namelijk van 3 uh, naar nummer 2. En de eerste solo-single van de Amerikaanse Willie Maxwell, zoals uh, Fatty Wap echt heet, komt daarmee dicht in de buurt van de huidige nummer 1. Voor degene die uh, afgelopen uh, maandag was dat? Ja, maandag. Avond rond 8 uh, uur naar de radio Er was op veel radiostations uh, See You Again het nummer na de 2 minuten stilte. Het is uh, natuurlijk een uh, nagedachtenis uh, voor uh, onze Paul Walker. Pas de Furious 7. Uh, maar goed, straks meer over uh, Wiz Khalifa en Charlie Pat, Sam Smith uh, dan, dames en heren en jongens en meisjes. Wat is er nou weer met Sam Smith? Ah, uh, Sam Smith uh, zou op uh, Pinkpop uh, gaan staan. Maar uh, de stemproblemen van Sam Smith uh, zijn vele malen groter dan hij eerst dacht. De zanger heeft zich laten onderzoeken door specialisten in de Verenigde Staten. Volgende week wordt hij dan ook geopereerd en daar is hij best een beetje heel erg nerveus voor. Daarna zal hij drie weken lang niet kunnen praten, wat zal zijn vrouw blij zijn. Smith baalt wel van het feit dat zijn stembanden in de afgelopen dagen geen herstel hebben gekend. Um, ik moet geopereerd worden en moet daardoor alle shows en evenementen missen die ik in de planning heb. Artsen verwachten dat ik met uh, 6 tot 8 weken weer terug kan zijn. Al dus een getergerde Sam Smith. Hij kan dan ook niet wachten om uh, weer voor iedereen te gaan zingen. Maar binnen dat uh, tijdspad past zijn optreden op Pinkpop dus nu helaas niet meer. Daar wordt uh, door de organisatie van Pinkpop nu een uh, vervanger gezocht. Al kan je Sam Smith eigenlijk niet echt vervangen. Vind ik. Oh, maar ja, dat ben ik. Door met de hitlijst uh, van Europa. Net hebben we nummer 16 uh, gehoord: Martin Garrix. Nummer 15 is uh, blijven staan: Rihanna, Kanye West en Paul McCartney met 4 5 Seconds. En wij gaan luisteren naar de nummer 14. Vier weken lang in de lijst. Vorige week nog op 24-10 plaatsen, dus gestegen: Florence in de Machine. Met het prachtige Ship to Wreck. van de Your Breakdown presenteren... Dus dat je twee uur lang gewoon die speakers op uh, maximaal volume kan zetten. En dat is helemaal lekker met de plaats zoals dit... Florence en de Machine, ship to Rick. Je hoop dat je thuis ook uh, lekker de volumeknop omhoog kan draaien. Laat dan wel je deuren dicht, want het is uh, prachtig weer buiten het zonnetje schijnt. En ik wil niet dat je buren er wel van hebben... en anders uh, moet ze ook maar gewoon zien Wim gaan luisteren. 14 was het dus Florence in de Machine... En wij gaan door met nummer 9, Zilla Su, met Reason. Vorige week nog op nummer 7, deze week op nummer 9, 6 weken in de lijst. Reason. dus in handen voor onze zuidere buurvrouw, Stella En ik had er net even met uh, Sander erover. Hij begint er steeds meer van te houden van deze Belgische vrouw. Kijk even op uh, Spotify. Dan heb je een leuke Deezer-sessie uh, van deze dame... Tijd voor de Nederlands top 40 die door onze collega's van de landelijke radiostation 538... gepresenteerd wordt op dit moment, of mag ik wel zeggen? 40 vinden we daar Martin Garrix met Verbidden Voices. DJ Snake, You Know You Like It, op 39. En Hozier staat er nog steeds in, tegen mijn uh, verbazingen aan uh, met Take Me To Church. Zeg dat niet, Lil Kleine en uh, Ronnie Flex... Robin Schultz is nieuw binnengekomen deze week in de Nederlandse top 40 met uh, Headlight. En uh, x uh, met On My Way vinden we daar op de 34ste plek. Uh, Riddles van Kensington, nieuw binnengekomen bij de Nederlandse top 40 op 32. En Armin van Buren samen met Mr. Props and Other ook een nieuwe binnenkomst op 29. Sander James Bay, Hold Back the River, staat daar op uh, 24. En op de aanvang van Mark Ronson en Bruno Mars staat op 21 in de Nederlandse hitlijst. Dotan met Hungry staat op nummer 19 in de Nederlandse lijst. En One Last Time van Ariane Grande, die vinden we op de 16e plek. Lunch Money Lewis met Bills vinden we op de 15e plek. En Ellie Goulding, Love Me Like You Do of 14. Carly Rae Jepsen, I Really Like You, vinden we op de 13e plek. En Jason Derulo, One to One Me, vinden we op de 10e plek. Nummer 9 in handen van uh, Kygo samen met Conrad met Firestone. Omi met cheerleader staat erin op nummer 6. Kygo staat er nog een keer in op nummer 5. Maar dan met Parson James samen met de nummer Stoll the Show. Wiskaliva samen met Charlie Pat. See you again vinden we op de vierde plek in de Nederlandse top 40. Years and Years met de nummer uh, King vinden we op de derde. Ja, het is eigenlijk bijna geen verrassing meer. Major laser, GG Snake featuring Mei met Lionahan vinden we op de tweede plek. En Kenny B. met Parijs vinden we op de allereerste plek van de Nederlandse top 40. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En ging dat allemaal te snel voor je? Je kan het gewoon nalezen op top40.nl. Maar wij gaan door met de Euro Breakdown. De Europese top 40. En dat doen we met nummer 7. Feel like De handen van Avicii met The Night. Daarvoor hoorde je Carly Ray Dips. En I really like You nummer 7. Die staat vijf weken in lijst. 1 plaats gestegen. En Avicii is gedaald. Vijftien weken staan ze er al in. Deze week op 6, Vorige week op vier dus. Wil je nou alle hitlijsten nalezen? Dat kon de tijd niet. Nog een kleine storing bij mijn computer. Maar... Uh... Door aan tijd kon ik dat ook niet oplossen voor je. Het is weer opgelost, dus uh, dit weekend zullen we weer uh, alle lijsten op de Facebookpagina terecht gaan komen. Ga dan even naar facebook.com, schuine streep, Euro Breakdown. Kan je het keurig, nee, eens rustig nalezen. This is my heartbeat song and I'm gonna play it. Been so long, I forgot how to turn it up. Zijn Heartbeat Song op nummer 5 deze week. Vijftien weken lang in de lijst der lezen. Lekker blijven zitten, is zij. Vorige week stond ze namelijk ook op deze plek. Um, ja, uh, de, de top 40. Hè. De top 40 zijn we natuurlijk al uh, de hele dag mee bezig. Nou, de hele dag vanaf drie uur. Ik ben er de hele dag mee bezig. Maar vanaf drie uur uh, zijn we natuurlijk bezig met de Europese top 40. Maar de Nederlandse top 40 van een hele tijd geleden. Dat is uh, leuk, hè? Nu wil je wel weten. Nou, iedere zaterdagmiddag kijkt uh, 192 TV om uh, vier uur. Terug naar een historische top 40. Het is de dag waarop uh, Israël en Egypte beginnen met het terugtrekken van hun legers rond het Suezkanaal. Henry Kissinger had zich er de afgelopen dagen voor ingezet... en noemde het een belangrijke eerste stap vre naar vrede in het Midden-Oosten. Deze zaterdag kun je dus op uh, 192TV de top 40 van uh, 19 januari 1974 herbeleven. De Cats, André Moss en Heino komen in de top 10 terecht... En Jan van Veen is een van de binnenkomers van dat jaar. Leuk altijd om even naar te kijken dus. Verder met de top 40 gewoon van Europa van nu. Uh, nummer 4, David Guetta, Emily Sunday, What I Did for Love. Vorige week nog op 3. Elf week in de lijst is dit nummer 4, David Guetta. Talking loud, talking crazy. Lock me outside. Nummer 4 dus, in de handen van David Corda. What, What I Did For Love. Samen met uh, Emily Standay natuurlijk. De hoogste positie die ze ooit hebben gehaald was die eerste klik. Elf weken staat ze nu ondertussen in de lijst. Maar hoe zag de top 3 er nou uh, vorige week precies uit? We weten nou wel dat uh, dit nummer erin stond. Maar uh, hoe staat de rest erin? Nummer 3. David Guetta dus op drie vorige week. Last Frequencies op twee. Eén was voor Leisure Maison, Tietje Snake met de de Lina. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En deze week staat op nummer drie Last Frequencies. Are you with me? Vorige week dus op nummer twee. Elf weken lang in de lijst alweer. Last Frequencies. I want to the Mexican sky. Drink some margaritas, watch me on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.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 In het kader van de bruggetjes, zoals je de frequentie kwijt bent. 16,9 luister je nu naar. Lost frequencies uh, is dit op uh, nummer 3 met Are You With Me? Ja, we zijn erbij, we zijn er bij. Nummer 2 dan. Vorige week nog op uh, nummer 1, 1 plaatsen gezakt, dus Major Laser, DJ Snake, featuring Meu met Lean On. In de lijst, nu op de nummer 1 behaald en de nummer 2 dus nu. Major Lazer, DJ Snake, featuring Mary. De nieuwe nummer 1 van deze week is iemand die uh, maar liefst 12 plaatsen is gestegen. Maak er meteen de snelste stijger uh, van deze week samen met Rihanna, American Oxygen. En het kan maar één plaat natuurlijk zijn.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 Dus deze week in de Euro Breakdown Whiskey samen met uh, Charlie Pat. When and I see you again. Prachtige uh, nummer. Vier weken lang staan ze al op nummer 1, dus in de American uh, Hot 100. In de Billboard Hot 100 moet ik uh, zeggen. Ja, daar kan ik nog meer over zeggen. Drie weken pas in de lijst en nu al op nummer 1 in Europa. Ik vind het knap, ik heb het nog niet eerder meegemaakt in mijn uh, looptijd hier bij de Euro Breakdown. Waarschijnlijk bij mijn uh, voorgaande collega's uh, is het wel eens gebeurd. Maar ja, dat weet ik niet zeker. Volgende week dus uh, zijn we er weer tussen 3 en 5 met de nieuwe top 40 uh, van die week dan. Morgen tussen 7 en 9 zal dit programma herhaald worden. Mocht je nou uh, dingen gemist hebben. Maar kan je dan ook niet luisteren? Geen paniek, dat gaan we voor je oplossen. Vanaf uh, dit weekend uh, zal alles weer op Facebook staan met de lijsten de der lijsten. Dus kijk gewoon even op Facebook.com schijnde streep your breakdown hoe de lijst eruit zag. 25ste jaargang aflevering 19 van 8 mei 2015 zit erop. Deze week hadden we 14 stijgers, 5 zittenblijvers, 17 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. De snelste stijger deze week was Wiss De snelste dalen was James B. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Zo direct veel plezier met het programma Zandport draait door. Sander bedankt. Ja, graag. Adios. Uh, Stadler? Ja, yeah, wat? Is dat het? It? Ja, het yes, is over. Hoe you je het? Ik weet het niet. Ik through het whole thing. Well, Nou, je miss niet veel